Gert Kluk met het NOS Journaal. Fans van Pexwolle hebben bij het stadion de promotie naar de eredivisie gevierd. Honderden supporters stonden in de regen de spelersbus op te wachten. Die kwam aan het begin van de nacht aan in Zwolle, naar de wedstrijd uit tegen Almere, die eindigde in 1-1. Spelers en trainingsstaf werden toegejuicht. Pexwolle kan ook nog kampioen worden. De abortespil Mive Priestone blijft in de VS voorlopig beschikbaar. Dat heeft het hoge rechtshof bepaald. Een lagere rechter verbood de pil deze maand in een zaak van anti-abortusbewegingen, maar het hof blokkeert dat verbod nu. De anti-abortusorganisaties waren naar de rechter gestapt, omdat in 2000 bij de goedkeuring van de pil niet goed naar de gevaren zou zijn gekeken. Een federale rechter gaf ze gelijk, maar president Biden en de fabrikant dienen noodverzoek in om het verbod op te heffen in afwachting van beroepszaken. Een gitaar van Eddie Van Halen is geveild voor ruim 3,5 miljoen euro. Hij speelde er vaak op bij live optredens met zijn band Van Halen... en gaf het instrument in 1990 aan een technicus. De Nederlandse Amerikaanse gitarist overleed drie jaar geleden. In Frankrijk is na 43 jaar iemand veroordeeld voor een bomaanslag op een synagoge in Parijs... waarbij vier mensen om het leven kwamen. Volgens de rechter is de dader een man die nu hoogleraar sociologie is in Canada. Hij heeft een Palestijnse achtergrond. De man werd een paar jaar geleden vrijgelaten bij gebrek aan bewijs... maar de zaak werd onlangs heropend. De 69-jarige man zegt dat hij onschuldig is. Frankrijk gaat Canada waarschijnlijk vragen om zijn uitlevering. De uitgever van een Duits roddelblad... heeft de familie van Michael Schumacher excuses aangeboden. Aanleiding is een nep-interview met de oud-coureur. Dat was gemaakt met kunstmatige intelligentie. Dat stond in kleine lettertjes onderaan. De hoofdredacteur van het blad is ontslagen.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 Met nu, Toebak leeft. We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. We, zijn, we gaan beginnen. Good morning. Yes, Toebak leeft op de radio. De afgelopen 3,5 jaar, die krijg ik niet terug. Die waren verschrikkelijk. Maar ik ben blij... Dat het recht heeft zegen gevierd vandaag. En wat nu? Ja, dat weet ik nog niet. Ik ben in ieder geval blij. Hij is blij. Ja, oh, goed. De ja. afgelopen drie jaar ja, echt vreselijk. Rashid en Richard zijn vrijgesproken. Hè? Ja, geweldig. Ja. De Jellers ja, is van alle aanklachten vrijgesproken. We doen een klein beetje op oproep aan het OM om het nu los te laten en om nu de politiek te herstellen... en ook het vertrouwen in de politiek te herstellen... en om de democratie in Den Haag te herstellen. Ja, Richard oh. de Mors, die mag gewoon weer de politiek... althans, dat ja. willen heel graag. Maar of je het voor elkaar gaat, weet ik niet. Maar heel veel ondernemers in... Uh, waar was het ook alweer? Welke de, stad zat hij ook alweer? Den Haag. Den Haag, Den Haag Ja, Den Haag, ik, uh, Sorry, ik niet eens. Nou, ja, goedemorgen heb, trouwens. Goedemorgen. Ja. Ja. Goedemorgen allemaal. Die, die, uh, uh, die hebben zoiets van... Ja, Richard de je heeft heel veel voor ons geregeld. Je hebt echt heel veel voor ons geregeld, dus die willen wel dat hij weer aan de macht komt. Dus. Ja, Hij ja, heeft nog nou echt vast vast of maar een korte tijd? Of ja, heeft ja je drie kort... jaar... nee, hij heeft niet drie jaar vastgezeten. Een bandje? Eén enkelbandje, nee. Er is een onderzoek naar hem gedaan. Alles is leeggehaald bij hem oh. thuis. En uiteindelijk hebben ze gekeken van, ja, is het echt belangenverstrengeling? Er waren allerlei uh, uh, bedrijven die hem geld... Uh, Storten, maar dat was in eigenlijk de kast van de partij, niet bij hem. En ja, dan hadden ze zoiets: ja, ja, het geld stort. en dan, dan gaat hij alle plannen uitwerken voor die bedrijven. Zo werkt het niet. Maar dat is helemaal niet bewezen. En daarentegen schijnt de wet helemaal niet goed daar. ...geregeld te zijn oh, voor dat geld doneren aan weetje. partijen. Dus er komt wel een extra wetje. Weer zo'n uh, weer met het laddertje naar de muur... ...en dan optikken zo in zo'n lijstje. Ja. Een nieuwe wet. Een nieuwe wet. Er mag geen geld meer worden gestort in de partijkassen. Ze oh. moeten het allemaal zelf bekostigen. Ja. ja, dan krijg je zoiets. Dan krijg je, dan je, dan je dat Amerika. de Rijken dat allemaal gaan doen. Dus ja. dan. Dat dan is dan. ook weer niet goed. Dat krijg je toch Amerika doet natuurlijk af. Nou goed, ja. uh, we zijn weer compleet vandaag. Ja, de ja. drieën. Ik val zo met de deur in huis over de belangrijkste zaak in de wereld. Ja. Hij heeft zo: we gaan het vandaag weer proberen. Margot? Zeker. Ja? We gaan door. Ja, we gaan door. Ja, heel mooi om te horen. En nou, we kijken afgelopen weken, wat, ja, wat is er nog meer bijgebleven? Daar Rob de Nijs is opgenomen. Gisteren. Oh. Ik heb vergeten een kaars voor mijn raam te van zetten vannacht. Ja, maar, echt, uh, en echt ook, waar? En dat... ook het Songfestival. Ja, dat, dat werd opgeroepen hè? Dat ja, die ja die echt wilde kom doen. op zeg. Ah. Wat de verdieping. Ja, zeker. Zet een kaars voor je raam vannacht. Zong je dat vroeger niet? Ja, ja, doe het dan maar. Ik het me vaag. Ja. Ja. Ah, was wel een, kn een knapperd vroeger hoor. Ja, het was wel een knapperd. Vroeger ja, wel. zeker. Ja. Ja, met het spleetje tussen zijn tand. oh, man wat een heerlijke <laughs> vent. Toen bij Hamelen, weet je. Oh, wow. dat waren tijden. Nee. Zo mooi. Wat een lekkere vent. <laughs> zeg, 80 En uh, hij is een heel jong, gezinnig of scheen, ge geformeerd natuurlijk. Ja, mm -hmm. ja zeker, zeker. Ja, dat is hij heeft het helemaal niet verkeerd gedaan natuurlijk. Nee. Nee. nee. Ja, ik ben, ik, maar ik moet eerlijk bekennen, ik ben ooit een keer in het concertgebouw in Amsterdam naar een een optreden van hem geweest. En dat was toch eigenlijk best wel heel leuk. Oké. Okay. <laughs> dat is wel heel lang geleden in de vorige eeuw hoor. Ja? Ik denk wel midden uh, ik... jaren tachtig of zo. Oké, okay, dat was hem het bak naar het hart nog. Ja, ik denk ja. Het al, ja, ja, ja. toen heeft hij je beter van Oh, maak best leukere muziek. En ja, ging al die klassieke En, uh, en wat natuurlijk ook uh, afgelopen week uh, een hot item was, was uh, de, de twee van het Songfestival. Hè? Oh ja. Oh, oh, oh. Oh, oh. oh, oh. hartstikke goed. He? ja ja dat, is ja. Goed. ja dat klonk echt heel goed ook gewoon uh, ik, uh, nou ja, een ik, fragment ik, ik, ik, ik heb met te doen nou, goed, ik, maar ik kies, heb zo. het zo te doen want het, is gewoon, het moet eigenlijk ook een feest zijn voor de mensen zelf die meedoen He, want ik heb laatst heb ik ook die dame gezien met die uh, Indiana -too. die heeft het ook zo vreselijk <lacht> gehad vroeger die was ja. bij Better Than Ever ja. En die heeft er echt een trauma aan opgelopen, hoe ze behandeld werd toen. Is, een, echt... is er nooit meer uitgekomen? Nou, eigenlijk niet. Nee. Het is ja, wel goed. een beetje jammer. Ik allemaal. zat even te kijken, want vandaag, uh, uh, uh, uh, vandaag in 1978 werd het Euro Eurovisie Songfestival gehouden in uh, Israël. Ja. En toen won uiteindelijk won, um, won er ook alweer. Um, nou, dat weet weet het, een apart nummer was dat? Ik ja, heb was, hem nog het was, geluisterd van de week. Ja, dat was dit nummer. En toen dacht ik van oké, okay, dit is best lekker. Ja. Uh, België was twee, maar hoe, wat, hoe klonk Nederland eigenlijk? Nou, die klonk zo. Ja, het is wel echt. Het is wel een beetje up tempo. Dat is voor Nederland al heel wat. Oké, okay, en als we dan toch even heel kritisch moeten zijn, dan wil ik even de inzending horen van, van, van dit jaar even te vergelijken. Ja, het traag. Ja, dat wel. Maar als, het, als we een beetje later zijn in de uitzending... dan blijft het wel hangen, denk ja. ik. En we hebben toch met een soortgelijk liedje... zijn we nummer één geworden. Dus uh, ja. Ja, okay, ja. En ook Daar de voorzitter wel... van onze radiovereniging toch... was erbij. Ja. Dat is toch het grappigste. Ja, ik bedoel, dat was allemaal geschoeid op uh, Duncan Lawrence natuurlijk. Ja, ja. Ik, gisteren hoorde ik uh, Jos van um, een band... Ah, daar ben ik de naam, de naam vergeten. En die nam het echt op voor de voor zanger en zangeres dus Die zei, ja, de inner ears die je draagt, daar moet je echt aan wennen. En natuurlijk, dit zijn onervaren mensen die ze ook naar het Eurozongfestival sturen. En die gaan dan daar uh, met inner ears zingen. En ja. als ze dat niet gewend zijn... Tuurlijk. Ja, ik vraag me altijd wel af hoe het is om dat te doen hoor. Maar ja. het schijnt wel te helpen met het focus op de juiste noot. En nee. dat schijnt dan dus niet te lukken zijn. Nee, blijkbaar. Naja. Goed, straks onder andere de Zandvoortse berichten. En natuurlijk weer een stukje geschiedenis. Dat kan niet achterblijven. Wat gebeurde er op 22 april? Eerst maar even. Man uit Duitsland. Ja, dat, dat, dat, daar hebben we het niet meer over. Zeker. Roosevelt. Under the sun. Mooie muziek van uh, waar heet hij ook weer van uh, Roosevelt komt het Duitsland aan en zat vroeger in de band beat beat beat ja dan ben ik al toch wel nieuwsgierig hoe klinkt het dan beat beat beat dit is beat beat beat dat is een vrij groot wow. bandje ja, nou, het klinkt een beetje hetzelfde. Er zat iets meer tempo in, dat is wel zo. Maar goed, uiteindelijk heeft hij deze weg, is hij deze weg ingeslagen... en heeft hij een hele andere soort muziek gemaakt. Hoe heet die nou man ook weer? Moet ik meteen even kijken. Hij heet... Uh, ja, Marinus Lauber... En hij komt uit Duitsland. Je gast trouwens nog hoor. Dus 3, 33 is hij nog maar. Goed, eh, straks onder de Stadvoorts En we kijken even wat er allemaal in de krant gebeurt. We hebben natuurlijk weer een zootje rare berichten. En vandaag, ja, het was natuurlijk groot nieuws. Gisteren op de televisie ging het er alleen maar over. Het gebeurt niet vaak dat een vooraanstaand advocaat wordt gearresteerd. Ines Weski is opgepakt. Weski is de advocaat van Ridoan Taghi. Die wordt verdacht van het opdrachtgeven tot liquidaties. Taghi zit vast in de extra beveiligde inrichting in Vught. En Wesky zou, volgens het Openbaar Ministerie... berichten van en naar Tachi hebben doorgespeeld. Ja, die pg... PGB-berichten, die zijn ontcijferd. Sowieso, stond er vandaag een heel stuk in de, de te lezen over waar ze eigenlijk bekend van is. Ze dus is bekend van haar bloemrijke lezingen, of dan pleidoois, die nou ja, soms ook niet helemaal begrepen worden. Ik denk ook een wat beetje... bedoelt u? Dus die PGB-berichten, misschien zijn die ook niet helemaal goed begrepen nu. Dat Ik heb kunnen. ook het idee, dat zijn een beetje de Caroline van de Flossers in de rechtszaken. Ja, het zou wel eens kunnen. Hè? Qua type. Nou, echt, elke, ja, elke, adv ja. elke advocaat gaat door het vuur voor haar, hè? Ja. Zegt, nee, dat kan zij toch niet gedaan hebben? Nou, wat dat, is dit voor onzin? Dat vind ik ook eigenlijk ja, wel. Ja, nou, ik durf er niks over te zeggen. Ziet er zit natuurlijk altijd wel spooky uit. Ja. Ja, ja, dat goed. blijft volgens Cruella. mij deze. Ja. Dus ja. Je, je denkt het altijd dat doods, dus dood zijn. zal het nu echt zo zijn? zal zij de duivels dus dood zijn? En werken ze samen met Taghi om allerlei andere criminelen te helpen en zo? Nou, ik geloof er ook niet heel erg in. Maar goed, ja, misschien zijn deze PGP-berichten helemaal verkeerd ontzettend. En ja, wordt ze straks gewoon aan het kruis genageld. Uh. Zoals zo ben ik benieuwd naar het Marengo-proces. Zal dat ooit echt, echt iets gaan opleveren? Ja. ja. Jij denkt van wel? Ja, ik denk ja? van wel. Ja. Ik weet het niet Toen was is ook zo'n krooggetuig die dan ook een crimineel is. Die ook heel veel dingen aan elkaar liegt. Gewoon. Nou, ik, ik heb zelf het idee dat ze misschien wel bedreigd of geschanteerd wordt door die Tachi. Ja, dus ja, dat denk ik dus ook. Dat denk ik ook. Zij staat volgens mij ook zo onder druk. Ja. En soms denk ik ook wel eens van als zij het niet is geweest. Wie wordt het dan straks wel die Tachi kan. Ja, maar als je bijna met niemand contact hebt. Ja, hij heeft bijna met niemand contact. Alleen met haar. En dan uiteindelijk nog die andere advocaat, geloof ik, die, dat was zijn neef. Ja, ja dat zijn de twee, een, een, in, ja. in ieder geval bronnen daar naar buiten ja. toe. Ja. Het is ook zo bizar, hè. Het is gisteren uh, is het uh, als, als, als nieuws uitgekomen. Ja. De dag ervoor heb je volgens mij een heel normaal leven gehad. Je hebt nog even koffie gedronken staan, ja, ja, ja. Netflixje gekeken. Ja, ja, ja. En de volgende dag word je gearresteerd. Ja, er staat... ja ik bizar. heb niet het idee dat zij zo'n bruisend privéleven heeft. Ik weet het niet. Ik vind het echt een heel apart tip. Ja, of misschien heel kinky, dat weet je ook niet. Dat, dat, zo ziet het ja, er wel uit. Het schijnt, het schijnt dat haar zoon, uh, um, die heeft daar ook iets mee te maken. Dat was gisteren. Oh ja, dat, ja, daarom zeg ik al. van Ik hè? kan me zomaar voorstellen dat zij heel erg uh, wordt geïntimideerd nou ja, of zo nu. Ja, hij is, heel, hij is ook advocaat. Dus het kan best zijn dat hij haar druk zegt. Van, nou, je moet dit doen, je moet die informatie doorspelen. Ja. En wat voor informatie is dat dan? Ja, euh, ik bedoel, euh, doe de groeten aan die. En betekent het dan iets? Dat zou ja. ook nog kunnen, natuurlijk. Of ze, ze heeft, de groeten dus, uh, niet. Of ze heeft ook een kanarie ontvangen in zo'n doosje, zo'n dode kanarie. Ja. Of, of kan ze aan het doorgeeft. Uh, je was gisteravond op RTL Boulevard, dus ik moet het uh, doorgeven. Ja. Oh, ja, ja. ja. ja. Kijk, oh. denk, als het om afgehakte lichaamsdelen gaat, denk ik, nou, misschien moet je dan ingrijpen. Ja. Weet je, als je je vinger moet meenemen van, van een medegevangene, dat nou, ik wel even een punt maken. Als die familie meewerkt, dan gaat er iets anders gebeuren. Ja, dat vind ik wel heftig allemaal. Nou, We zullen het allemaal zien. En, uh, ja, ze hebben halen een tijdje op de korrel. Dat is echt wel zo. Het lijkt al iets van een jaar te lopen dit. Goed, wat nog meer in de wereld? Ja. ja. ja? Um, iets leuks op TikTok. Ja. je les. Hoe je je kwijtschelding van je studieschuld kan aanpakken. Ik had het gehoord, ja. Vanmorgen. Ja, er is een boek over geschreven ja. met aanwijzingen en zo. Ja, maar het schijnt zo te zijn. Ik kan bellen. Ja? En dan gaan ontzettend gaan zitten Janken. Ja. Maar dat helpt niet. Nee. nee. Je moet ook een onderzoek of je moet iets van een rapport of een doktersverslag of wat dan ook. Dus je moet wel, goed... zijn ze. Okay, dus je moet wel echt inlezen. Welke uh, ziektebeeld ga ik me dan aanmeten? Ja. Wat ga te... ik zeggen? Ja. ja, ik ben niet goed. Ik ben niet lekker. Ik heb ruzie thuis met ja. mijn ouders. Okay. Ik weggelopen. Precies. Dat is uh, ja, dus niet goed genoeg. En dan heel erg hard gaan janken. Oké. Dat is Zeg maar met een potloodje en een paar streepjes op de bovenkant van je ja, arm. Borderline. Uh, borderline, dat soort dingen. Ja, zeg dat je zelf mutilatie <laughs> je doet. Schrijf schrijft wel uit, borderline. Ja. ja, sorry, oh ja dat dan ik weet ook. U, ja, mensen ja, goed, kunnen ik heb, het maar weten, toch? Ik, ik heb wel eens een serie gehad, een serie gehad, die er op een gegeven moment ging meehelpen met de appelschillen en zo met die cliënten. En die stroopde de mouw op. Van, we stroopen vandaag de mouw op. En ik denk, oké. Okay. Je had allemaal van die streepjes ook. Oh, oe. Zeg, oe, oe, dat is wel vrij duidelijk. Uh. Maar goed, dus, ja, zo die kant moet je opgaan. En uh, dan uiteindelijk kan je dus die studieschuld van 10.000, 20.000. Hmm. Ja, nou echt kan je. Ik, ik ga even bellen maandag. Ja. Jij, Jij hebt ook, ook nog een studieschuld? <laughs> oh, dat niet. Je bent toch van de. Toch le... hadden we geen. Uh... Ik ben de jongste van hier volgens mij. Dat toch? is wel zo. Dat ja, is... dat, wel, dat wel. Maar ik had maar een hele kleine studieschuld. Ja? Dus uh, ja, ik kreeg toen geleverd, geloof ik 220 gulden per maand. En ik, ik heb toen ben ik niet doorgegaan en toen heb ik het heel snel terugbetaald. Maar wacht, jij bent de oudste, je hebt een studieschuld? Oh, ik had een studieschuld, ja. ja. Vroeger had ik een studieschuld, maar uh, het was een heel kleintje. Ja. Dus, uh, maar daarna was dat op een gegeven moment dat, dat je het niet echt opbouwde en nu weer wel. En uh, nou ja, het is, het is wel heftig allemaal hoor, wat die mensen af en toe voor schuld hebben. Ja, klopt. En dat ja. heb je altijd, je had toch die, die quiz van, uh, van Bo over met studenten en zo, van, ja. uh, weet ik veel. En er staat, uh, staat allemaal studenten in de zaal. En uh, die, uh, die wilden allemaal toch wel een gedeelte gebruiken om hun studieschuld af te lossen. En hij heeft dan wel in het begin wel eens gevraagd, maar dan heeft hij waarschijnlijk doorgekregen: horen gekregen: maar yo, dat kan je niet vragen. Oh. Zo op, te, op tv. Dat is zo'n jonger iemand die al 50.000 studieschuld heeft. Dan moet je nog beginnen hè, in het leven. Ja, jeetje. Ja, het jeetje. is wel heftig. Ja, je hebt een hele generatie die zoveel schulden hebben. Uh, niet goed genoeg geld verdienen. Geen huis kunnen kopen. Uh, ja. Te hoog opgeleid zijn. Dat is allemaal leuk. Ja, maar je wij, krijgt je de aantekening ook met, hè, met die studieschuld. Dus waardoor je bij dat, de, de registratie kredietwezen uh, of zo hoe dat ook heet. Ja. En uh, dan krijg je gewoon geen uh, lening. Nou goed. Als je vandaag nog niet wakker bent en denk je denkt mezelf... ik wil wakker worden door een, hele, door een jarige idioot, kan dat? Wakker worden, wakker worden, wakker worden. Ja. Wakker worden, wakker worden. Chik, chik, chik. Wakker worden, wakker worden. Oh! Ja, deze jog gaat alle kanten op. Ja, hij is vandaag <laughs> jarig, 8 uh, jo ja. ja. En ik heb Goed. buren en die hebben af en toe... dan is er iets uh, van een race... en dan slapen er van allerlei mensen in de tuin. Hm? En dan gaat Zoch als dit nummer keihard aan. Dat dus Hallo, de hele wijk is wakker. <laughs> <laughs> Goed, nou, ik heb ook nog iets om uh, wakker mee te worden. De woorden is deze plaat. Ron Geilo. Hij is fantastisch. Young lady, you are scaring me. Half Santa Sales. De fight daarvoor. Young lady, you're scaring me. Ron Galo, wat is dat goed hè? Gewoon even een stootje pleuren, zei die op de vroege morgen. Een u woord gewoon. Ja. Kan je nu weer een beetje wegzakken in de wereld. Goed, straks onder andere de Zandvoortse berichten. Er zijn weer een aantal dingen gebeurd. In de Zandvoort. Ik ben vorige week nog even, ben ik even naar de kringloopwinkel gegaan. Doe, ah. ik, doe ik echt nooit meer. Nee. nee. Nog geen 10 minuten binnen, 3 euro. Dat gaan we echt niet meer doen. Oh voor de parkeren. <laughs> echt, what the fuck. <laughs> ja, daar kan ik niet tegenaan oprijden. Dat ga ik echt niet doen. Goed, vertel. Wat is er allemaal in de wereld en wat speelt zich allemaal af? Nou ja, uh, vandaag uh, weersberichten zijn goed. Ja? Zachte dag. Ja? Vanmiddag bewolking en regen. Maar even aan jullie een vraag. Gisteren. Ja? ja? Academy komt het code geel af. Code geel? Voor het, noorden, voor het noorden van het land. Ja? Ja, Zit ik, ik, ik thuis, half zeven. Klits, ja, je... Heel in regen, spanning. klaar. klaar. Ja. Wat denk je? Ik kan beurs Ja, ik hoorde het Ja, allemaal. je had al kaartjes. Ja. Ja? we ja? heb ik gelijk weer verkocht via wat Nou, ik hoorde vanochtend op Radio 1. Een zeer lang item daarover. Over een kraan die zou misschien kunnen omvallen. Dus mensen moesten weg. Mensen hadden kaartjes gekocht. Mochten niet naar binnen, want het zou misschien iets kunnen gaan gebeuren. Ja, die waren echt wel een beetje boosig. Ja, hallo, ik bel ze, ik krijg geen contact en zo. En uiteindelijk, uh, ja, ja, gaan we maar weer naar huis toe. Dus nou, dat is allemaal, uh, ja, dan denk je daar iets anders op te zetten... en dan valt er een kraan om. Ja, dat is weer wat anders natuurlijk dan. Ja, ja ben je, dus, je net uh, uh, gezellig bezig en dan krijg je een kraan op je hoofd. Oh, je ja, houdt maar uh. tip, tip, op, tips op te doen. Kan het ja. toch wel, de kamersuterbeurs? Dat is even de vraag eigenlijk wel. Ja. Ik ben er nog nooit geweest. Jullie? Nee, nee. Nee, ik ook niet. Ik, uh, nee, helaas. Nee hoor, Blijkt ik heb het allemaal onder controle, zeg ik altijd. Ja, heel goed. <laughs> ja, we hebben nog andere berichten natuurlijk. We hebben natuurlijk opmerkelijke berichten. Ja? Er was uh, een, een dame en die, die, die had een lot gekocht in de <kwijnt> Omees Million Pound House draw. En uh, het was draw? haar meer te doen met goede, zo heet het dan, uh, uh, Omeis Million Pound House draw. Ja? En, uh, en het was haar meer te doen met goede doel dan door de loterij uh, te doen... En toen bleek ze plotseling een prijs te pakken. niet de minste, nee? ze had dus gewoon een Porsche gewonnen. Oh. Wow. Ze zei er van, nou, ik eerste... zijn ook altijd oude mensen ook. Hoe kan dat dan? Ja. Ze ja. kon in eerste instantie niet geloven dat ze hem had gewonnen. En ze had eerst uh, niet eens aan de man verteld. Want ze dacht eigenlijk dat het uh, een prank was, weet je. Want ja? dat proberen ze hier weer... Uh... Ja. Maar uh, toen stond de bolide ter waarde van 113.000 euro... stond ineens voor de deur. ze door de briefbus. He? Ja. ja. Nou, ze kon toch een testritje niet weerstaan. Maar het stel grootouders is op zoek naar een nieuwe eigenaar... voor de Duitse sportwagen. Want ze willen hem eigenlijk uh, op zich wel houden. Maar ze kunnen het geld gewoon heel goed gebruiken... om de hypotheek af te betalen. En de rest van het geld wordt besteed aan hun zes kinderen... en vier kleinkinderen. Bijzonder, hè? Oma wint een superdure Porsche. Oké. Ja, dat ja. ah. ja, is in Amerika. Nee. Alleen in Amerika, die rare oh. dingen. Ja. Ja. Dit is een vrouw van 49 die oma is. Was die jij 49 staan? Nee. 49. Het nou, zal, zal vast een fout zijn als je zes kinderen hebt. Vier, achterkleinkinderen, <laughs> een... 49 jaar, ja. Jeetje, ik kan me voorstellen nou, dat nog wat, wat uh, heb je nog wat moet betalen. Oh ja, nou, dat had ik nog niet eens gezien. Nee, nou. nee dat was vier maar op. 49, en dan een oma, zes kinderen en uh, de zes hypotheek... kinderen. Zes kinderen en, en zoveel kleinkinderen en, ook nog. En in de, de hypotheek moet toch. Uh, dus die Porsche is eigenlijk bijzaakt, dat, dat, dat is het grote nieuws. Ja, dat, ja. <laughs> dat zeg ik niet altijd. <laughs> Goed, één klein plaatje nog, want eigenlijk moeten we het antwoord ze berichten doen. Ik heb helemaal geen tijd voor, ook gewoon, hè. Zo. Oké, okay, voor het eerst hier op de radio. Oh nee, vorige week voor het eerst nou. Tweede keer. I take Pianootje doet het altijd goed, hè? Jonaco, en welcome to my house. Zeker, je zal zo binnengelaten worden. Dat is natuurlijk wel een heel mooi gebaar. Zandvoortse berichten. Ja, zeker. we zijn weer bij de Zandvoortse berichten. En we kijken even naar wat er allemaal speelt hier. Een van de dingen die speelt is... de volkstuinders zijn een beetje ongerust. Er is een inbraakgolf. Ook van vandalisme wordt er flink toegepast daar. Het is een klein paradijsje daar, de duimpieperpot... En er staat nog 50 jaar. Vorig jaar hebben ze dat nog gevierd. En het was ook de, het, de burgemeester er nog bij en zo. En heel veel wat oudere mensen komen daar bij elkaar. Genieten gewoon van de natuur om zich heen. En het hek staat ook altijd open. Ook s'nachts staat het open. Dus iedereen die denkt van nou, even een stukje wandelen kan gewoon over het, uh, over het park heen even lopen. Even een tomaatje plukken? Nee. Hey, nee. Afblijven. Maar goed, uiteindelijk is het dus de tweede paasdag in acht huisjes ingebroken. En daar zijn blikjes bier gestolen... Is het bier op? Zijn... op uh, ja, zijn die, Volgens mij mag je dat toch niet drinken? Er zijn die tuin daar ze ziek biertjes aan het drinken. Mm. Vrouw lief, mag het thuis niet, maar dat doen ze daar. Maar goed, uiteindelijk uh, is er ook wel wat gesloopt. Hangen sluitwerk wordt dan stuk gemaakt. Ruitjes zijn ingetikt en zo. En sommige spullen zijn over het park verspreid. En dan... Ja, ik heb het gevonden. Is dat bij jou? Ja, dat is bij jou vandaan. Oké, okay, nou neem het mee. En een paar dagen later is het weer gebeurd, van donderdag of vrijdag. En toen zijn er in zeven huisjes ingebroken. Dus, nou, Het is wel een beetje kinderig allemaal wat er gedaan wordt. Jongens, hou op daarmee die men. En ook noedels zijn weggehaald. Ja, echt van die jongelui die noedels nemen. Nou goed, En uiteindelijk rode port is er nog gestolen. Echt serieus zaken dit. Maar het is wel irritant. He? Heb je net alles ja. op orde? is alles wel voorop getrokken. Ja. Vertel. Ja, leuke activiteit. Uh, bleek maar wat? Als... Inbraken? Nee toch? Dat ja, is ook Kom op. leuk, toch? Als ja. je goede vangst hebt. Ja. Ja, dit niet Altijd kijken wat, wat je hebt. Even, e, kijk eerst even door het ruimtje naar binnen. Dik, is het de moeite? Nee. nee Laat het dan verder. met rust. Ja. Ja. Ik zeg altijd, maar als je het doet, moet je het goed doen. Ja, het zijn van die mooie huisdieren. Er staat volgens mij wat meer binnen. Dat zeg ik altijd. Goed, vertel me. Wat heb ik er nou <lacht> ben je er meer? Een beetje uit de vaar? <lacht> Nee, maar het lijkt me wel voorzelfsprekend. Okay. Ja, Blekemolens Race Planet... Nou, dus op het circuit van Zandvoort. Ja. Vandaag en morgen zijn er leuke activiteiten. Vandaag kan je dus, en uh, uh, het is vrij toegankelijk, ja? om, uh, ja, als je ooit eens een keer in een Mercedes, een Lamborghini of een Ferrari of een Formule 1 RP1 wagen en nog vele andere auto's ronde wil maken op het circuit, dan kan je erbij instappen. Ja. Oeh, dat is een vriend van mij uitgedaan. Hij zegt, oh, dan moet je je wel op voorbereiden. En de, de, de coureur of de piloot van het apparaat... die zegt van, oké, okay, je gaat naast hem zitten... je geeft je helemaal over. Gewoon laat het op je inkomen. Ja? Dan denk je bij een bocht ook... Hij gaat remmen. Nee, hij gaat nog niet remmen. Hij gaat nog niet remmen. Wanneer gaat, gaat hij remmen? En, en, dan, en dan remt je uiteindelijk wel op tijd. Maar het dat, dat voelt wel heel erg eng om mee te rijden. En wat doe je dan? Knijp je dan je ogen dicht? Of, of, of nee, Zit je, of nee, zit je nee, nee, gewoon, jezelf gewoon, tegen? Gewoon, gewoon overgeven. Gewoon overgeven. overgeven aan die situatie. Niet oh. echt overgeven natuurlijk. Oh, okay. Maar goed, maar uiteindelijk, dat, maar niet... dat is vandaag. Kan je mee ja. en morgen? En morgen is er een American Sunday uh, Carway. Nou, okay. Dat is zoals de Amerikanen het noemen. En nu, tijdens dit Amerikaans Sunday Festival... <coughs> kan je op de paddocks. is ruimte voor uh, nou, duizenden Amerikaanse rides. En zullen die dag allerlei auto's te zien zijn... van een uh, Hot Rods tot Cadillacs... Okay. en van Mustangs tot Lower Riders... Leuk. En daar, uh, ja, dat is vanaf uh, tien uur s ochtends. Maar je kan ook dus nog ik zelf met je auto rondrijden, toch? 16.50. Uh, tien voor vijf. Ja, dat is volgens mij vandaag okay. uh, met je eigen auto. Oké, okay, nou moet ik snel even een berichtje naar huis sturen. Want mijn zoon was gisteren in het parkeergarage een rondje rijden. Nou, dat was niet helemaal de bedoeling. Ja. Ik denk, nou, misschien kan hij daar naartoe. Nee, is het niet zo groot als het circuit, ja, parkeergarage. Ik kan niet daar misschien een keer naartoe. Ja. Is, ook wel is uh, komende vrijdag is er uh, om... Om 8 uur begint een genootschapavond oud-Zandvoort. En die wordt zoals ge gebruikelijk gehouden in gebouwde krocht. En het gaat eigenlijk over de Zandvoort en de wederopbouw. En het wordt een interessante presentatie. Die wordt gehouden door Volkert Bloemen. En uh, het, gaat, uh, het heet Zandvoort en de wederopbouw. Het gaat na de Tweede Wereldoorlog. Wat er allemaal gebouwd is in Zandvoort. Dat is natuurlijk wel heel leuk om te zien. En ik ga, ik ga erheen. Ik ben lid van het genootschap. Oké, okay, nou goed om te weten. Uh, Sams Kledingactie. Uh, heeft uh, helpt miljoenen mensen in de rampgebieden te overleven. En hun uh, weer kleding te geven en zo. En er is uh, heel veel op de tweedehandsmarkt. Er worden die kleding verkocht. En het geld van die kleding wordt dan weer naar die ontwikkelingsprojecten uh, gebracht. Dus het, gaat, het werkt aan alle kanten. Dus. En op 28 en 29 april kan je ze inleveren. Uh, in dichtgebonden plastic zakken bij de Agatha Kerk. Van uh, 7 tot 8 uur. Oh, mooi snel. Want wie weet beter laat. En zaterdag van 10 tot 12 uur. En eh, ook wordt er wel speelgoed gevraagd. En knuffels, die moet je wel gescheiden doen. En ook eh, lakens en textiel. Dus eh, kijk even op www.samskledingsactie. En eh, nou goed, dan komt het allemaal op een goede plek terecht. Verder, eh, ja, reactie op de regenboogvlag. Eh, bij geweldsdelicten in Eindhoven ging dat ook helemaal fout. Daar waren hooligans bezig geweest. Die konden de andere hooligans waarschijnlijk niet vinden. dachten ze: al, we moeten toch iets, eh, iets slopen of stuk maken. Toen hadden ze die regenboogvlag gezien, die hebben ze weg, weggehaald, verbrand. Eventueel? Uh, nou ja, blijkbaar. In, oh, uh, ook de medewerkers uh, daar ter plekke hebben ze lastig gevallen. En nu hebben we hier in Zandvoort ook de regenboogvlag opgehangen. En ja, gelukkig, daar kun je ik, ze nooit bij. Dat ah, wilde ik net zeggen. Komt er wel bij? Nee, daar kan je oh, niet bij. Nee. Als oh, je, je een ladder en dan denk je: nou, het zal die regenblok van ik, dat lukt me er gewoon niet. Dus uh, als je bal hebt, hang je hem laag. Ja. <laughs> hangen, hangen maar eens even flink laag. hem maar eens laag, niet laag. Ja. Ja. Dus nou, goed, is dus ja, Ik ook weet, het doen ik ben wel eens in het gemeentehuis geweest of ja. in het stadhuis om uh, te kijken waar die hier in mijn gehangen wordt. En je moet inderdaad echt een paar flinke trappen op. Yeah. En daar heb je dan uh, dat raam waardoor die vlag naar buiten gaat. Een enorm ding ook. Echt een ondernemer. Maar uh, ja. Als je echt een steen moet maken nou, deze hole kunt, ja, gewoon de rand de natuurlijk drank op. Ja, misschien een slechte wedstrijd. Ja, ik moet toch iets... Ik moet iets... Ik moet mijn agressie uiten. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. ja dan kom je dit tegen. <laughs> zonde. Ja. Zeker zonde. Oké, okay. nou. Uh, tot zover maar even de bericht Ja, we Wel, gaan we ja, ja, we vertellen we gaan... wat we allemaal op koningsdag gaan doen. Oh ja, Ja, ja gezellig. Dat is bijna, ja, hè? Oh, ja. fijn zeg. Ja. Is maar even naar. goud van oud, de regret. doet denken aan de jaren. Dus zo oud is het ook weer niet. Dus het is nog iets van 10 jaar oud, geloof ik. Dat heet I Dare You. Get too close to you But now it looks like I'm getting too close to you My mom tries to catch me But I know all the back streets There's a look that you give me a switch And my filter melts and the words just slip Don't know what I'm saying But I know I'm not playing Ik hoor hier ook gewoon de Dolly Docks in, in deze plaats. Echt wel apart hoor. The Regrets. En dat heet you, I Dare You. Ja, je uit. Nou, ik hoop niet dat er weer hele rare filmpjes dan op Twitter komen. Of op uh, Instagram met I Dare You. Want er zijn vaak uh, hele fouten. Ja, neem eens een lepeltje met uh, kaneel. Ja, inderdaad. Ja, ja. Levensgevaarlijk, ja, nee, dat... dat soort. Uh... Of heel lang je adem inhouden. Dan had je maar van dat soort rare <laughs> wedstrijdjes. En dan val je met je hoofd achterover tegen de muur aan. Ja, maar dat heb je gewoon ook in een televisieprogramma. Hè? Je hebt nu weer uh, Vips yeah? uh, uh, Survival, iets met Vips. Yeah? Als je er helemaal doorheen bent. Gaan we nog even verder? Nou, ja. ja, En dan zijn, komen mensen uit het water. Ja, ja maar echt die stikken bijna van... Ja, en nou nog een keer. ik zo. Oh, tot op het bot te gaan. Oh, ja. Oh, nou, nee. dat we gaan nooit meedoen met zoiets. S soldaten sturen we niet, maar we gaan oh. toch dit soort spelletjes lekker doen. Oh, mooi hoor. Ja. Nou, goed, wie weet, kunnen we uiteindelijk toch een selectie van die bekende mensen dan nou toch doorsturen. Hè? Ja. Want we hebben mensen tekort. Er wel alleen nog wat geld bij, een opleider. Nou goed, dat is wel zo. Goed, het is de zaterdagmorgens, ja. kwart voor negen. Ja, je had het nee. dit over de vlag. De vlag, ja. Nou schijnt het dus, in, in Groot-Brittannië was er een werkgever. En die, uh, die, die uh, heeft een rechtszaak aan zijn broek gekregen. Want hij had een man die uh, bij hem werkte en die kwam uit de kast. Oh. Nou ja, oké, okay, weet je wel. Maar toen zei die man daarna, die baas tegen hem, van nou... Ik weet niet of het gaat werken in een club, heeft zijn baas gezegd. En op dezelfde dag had hij al naar iemand gebeld om die persoon een baan, uh, um, om die persoon een andere, een baan aan te bieden. Yeah. En toen Hollingworth vroeg of hij de persoon in kwestie mocht opbellen... wilde zijn baas die contactgegevens niet delen. En hij zei dat dat de privacyregels zou schenden. En noemde hem een drama queen. En Wat? een maand later werd de man ontslagen, want de boekhouding niet zou blijken te kloppen. Hij is naar rechter gestapt. En die heeft gewoon een zwaardvergoeding ja, gevraagd. En hij krijgt dus toch 18.000 pond. Omdat hij dus. Hij werd een drama queen genoemd. Oh. Nou, maar, ja, is nou, de, ik ja, zeg ook wel eens een drama queen over iemand. hoor. Ja, maar, maar goed, hier zit een verhaaltje achter. Ja, hier natuurlijk. zit een verhaal achter. En uh, die, die, ik denk dat die man dus echt een homofoob was. Dat hij zich uh, bedreigd voelde of zo. Ja. Maar ja, nou mag je ervoor betalen. Oké. Okay. Ja, dat nou, nou vind ik ook wel terecht. Nou, misschien, We uh, hebben het over. Misschien kan hij nog geen hoge beroepen. En uiteindelijk nog een andere zaak van te maken. Dus zeg, ja, maar hij heeft ook een paar keer aangezeten of zo. Ja, maar dat ook maken. dan werk je in een club als steward. En het is inderdaad vaak het... Dat uh, mensen heel vaak heel goed zijn in uh, het sociale contact is nou. generaliseren dan we... en dit, hè? Ja, dat is generaliseren, <laughs> maar dan wil je me toch <laughs> uitwerken weer. En dan denk ik, waarom? Ja. Dat maakt ja. er allemaal helemaal niet uit. Ja, nee, nee. Dit, dit is maar De zijn er misschien toch een beetje bang dan voor. Dan krijg ik nou ook een, uh, een, een zaak aan mijn broek. Om, wat, hoezo? Omdat ik dat zei dat, uh, een dat als iemand uh, drama, nee, niet dat hij dramaquin is, maar ja. als een steward in de club werkt, dat ze juist heel goed zijn in het contact met mensen. En uh, hij had het idee van niet die baas. Ja, dat oh, is, misschien ik, was het ik, wel zo'n Oké, okay, Ik wel. heb wel een voorbeeld ervan. Ik had een stagiaire. En die was vroeger een meisje. Is nu een jongen geworden. Ja. En uh, dat wist ik eerst zelfs niet te laat. begon hij daarover. te denken. nou ja, maar prima. Hè. Ja, ja, ja, waarom maar... zeg je dat? Ik zeg toch ook niet dat ik een vrouw ben? Je nee? bent voor ja, mij ja. gewoon een mens. Zeg ik. Ja, een mens, mens, ja. Een richtige mens. Ja, er dus zijn collega's moet ik je nou aanspreken met hij of met zij? Hij is gewoon mens, zeg ja. ik gewoon. Dus uiteindelijk na, nam je afscheid gisteren. En toen had hij een doosje merci mee. Toen zei hij vanzelf, van, nou, ik wil jullie allemaal hartstikke bedanken. Dus echt heel warm. En ik denk ik, gast, dit is echt zo niet mannelijk. Dit kan helemaal niet. Dus je moet toch uh, heel veel uh, leren. Dit kan zo helemaal niet. Volgens. man moet stoer zijn. Ja, zeker. Die zegt van, hey, bedankt hè. <laughs> ja. Allemaal pikken. Hey, pikken. Maar Goed. het is wel, ik ken wel iemand... en die, uh, die is ook uh, in transitie geweest. Yeah? En het schijnt dus echt... Uh, dat uh, als je dus uh, uh, van dan toch weer je, de innerlijke vrouw eruit uh, laat komen, yeah? dat je toch uh, op een gegeven moment een heel anders wordt behandeld door de maatschappij. Oké. Okay. En dat is dan toch wel dat ik denk van ja, dat zou eigenlijk dan niet uit moeten maken, want mensen kennen je al, yeah? hoe je bent, wat je doet. En dat je dan uh, van geslacht verandert Dat wil niet zeggen dat jij niet goed blijft in het organiseren hey, het en al die dingen meer. Het is natuurlijk ook wel wat met je verwarrend. Dat is natuurlijk wel. Dat blijft natuurlijk wel. Ja? Je wil wel een statement maken. En in één keer kom je met een jurk op, de, op, je, op het werk. weet dus je denkt... Uh, ja. O oh ja. <coughs> Jeetje, nee, ja Terwijl ik nooit in een jurk op het werk kom. Nee, eigenlijk ja. uniform. Moeten we niet allemaal hetzelfde kleding ja, ja, hebben? Ja, dat is een makkelijk. Iedere ja. ochtend, je, hoeft niet, je staat op, je ja. pakt je uniform, je ja. bent klaar. Je geen kleding om... meer te kopen, je hoeft nee. meer aan te denken van wat trek ik aan. En het zou het fijn zijn als dat dan op het werk dat je je omkleedt. Want dan kan je, dan hoef je het ook niet te wassen en zo. Weet nee. je Dan is het allemaal keurig. Ja, of je jij... laat het oh, achter. Voor je stomerij hebt, je werk. Ja, oké. Dat is allemaal even Ideaal. Moeten we eigenlijk ook gewoon niet dat we ons. Want we communiceren eigenlijk alleen maar via het apparaatje. Bellen doen we ook al niet meer ja weet je het stuur van dat is eng hoe moet je berichten en dan moet die de eisen tijd van die andere op als ik bel hoe jeetje misschien komt het bel ik wel ongelegen ja. als we nu gewoon zeg maar ook de hebben allemaal invoeren allemaal zeg maar alleen communiceren via de telefoon dan hoeven we ook niet meer rekening te houden met ja, wat voor persoonlijkheid dat is of zo of man of een vrouw of weet ik veel wat het is we hebben ja. een beller ja, ja, maar het scheelt wel enorm ja. veel tijd. Want ik, ik heb dan laatst een reunie georganiseerd. En dan ging ik toch mensen bellen voor een e-mailadres om alles op te sturen. Ja, ja. En het kost me zo ontiegelijk veel tijd. Want dan ken je mensen van vroeger. En dan, ja, dan... Is het met je, dan moet je die hele familiegeschiedenis weer door. afschuwelijk is dat echt. En dan was ik iedere keer was ik uren tijd kwijt hier. Ja. God. En uh, echt, poeh, even bijkomen. Er zaten toch ook wel momenten bij dat het leuk was? Ja, nee, het was ook heel leuk. Ja, dat bedoel ik. Het was ik. wel heel leuk. Dus daarvoor deed je het? Ja, nee, dat niet ook. Dat niet. Okay. Maar mensen vinden het dan gewoon heel fijn. Dit doe je nooit meer, Snel Reunie. Dat is wel duidelijk. Nee. Goed. Ik sterf vooruit. Ja. Het loopt alweer tegen negen uur. Straks een geschiedenis in het tweede getalse Het is 22 april. Eerst Marcus maar even. Marcus Munt verdankt een volledig te zijn. Uh, dat heet Better Angels. Dawn Hit sunrise on my breath. Fall lift, from pretending to forget. All the nights we left those barricks street hotels. Each other will On the Polaroids we hit Behind the street sign in St. James's, When no one is forbidden So here's the moment I deceive my bitter angels In the foggy midnight floors A perfect stranger die bij Tubac leeft. Marcus Munford, zelf titled Dat is zijn uh, cd. Hij is er even uitgestapt uit Munford and Sons. televisie je? nee, dat was, dat was niet Munford en zo. Goed, dus, leuk gitaarbeentje. Goed, het is... Uh, even kijken, we kijken nog even de wereld. Hebben jullie nog een bericht? Want ik heb er ook veel ja, liggen. maar ik uh, geef ik even heb uit. heb er he? al eentje. Er is uh, weer een verstekeling dood aangetroffen in een landingsgestel... van een vliegtuig naar landing op Schiphol. Oh. Moet je nagaan, hè? Hij had ze verstopt en uh, bij aankomst werd hij dus zijn dood aangetroffen. En Het is onduidelijk waar de man in zijn uh, verstopt plaats kroop. Want het vliegtuig vloog onder meer naar Canada en Nigeria. En de okay. koninklijke Marie C.C. denkt niet dat er sprake is van een misdrijf. Maar hij is ongetwijfeld aan onderkoeling overleden. Want het kan wel tot min 50 graden Celsius worden. Oh, dat is een boel achterhalen wanneer die dood. Ja, Je kan ook zeggen, dan ben je net als zo'n ruimteschip in zo'n cryofase. Ja, misschien kunnen ze nog... Je blijft wel vers, in ieder geval. Ja, als je snel genoeg bevroren bent, dan kunnen ze misschien nog opwarmen. Ja, maar het schijnt dus wel veel vaker te gebeuren... dat mensen zich verstoppen. Maar de lichaam worden niet altijd teruggevonden... want vaak vallen ze eruit omdat ze gestorven zijn... en zich niet meer vast kunnen klampen. <laughs> dus je moet eigenlijk zorgen... Dus als je meegaat op zo'n langsgestel... Ja? zorg dat je een paar uh, grote riemen bij je hebt. Dan kan je je even vastmaken. Oh. Want als je het zo koud hebt dat je je Is... loslaat... dan, maar... uh, ja... Maar... Twee jaar geleden overleefde een Keniaanse tiener... Oh, dat zijn vlucht van Londen naar Maastricht... Er, maar hij werd al met zware onderkoelingsverschijnsel naar het ziekenhuis gebracht. Maar hij kon dus nadien nog toch asiel aanvragen in Nederland. Maar was, dat was er ook maar eentje. Hè. Ja, die was al eerder op wintersport geweest. Die had dan, misschien wel eens een jasje aan doen. Ja, het is misschien wel handig, ja. Of door sparen voor een ticket. Doorstaan. Ik hoor uh, Londen, Ja. doen we denken aan Engeland. Ja, dus ja dat is S het ook. Schotse, Schotse atleten pakt auto tijdens ultramarathon en wordt gedisqualificeerd. Oh, luister, luister. <laughs> een Schotse ultramarathonloopster is na aflopen van een race... tussen Manchester en Liverpool gedisqualificeerd. En weet je waarom? Nee? Omdat bleek dat zij een deel van de route per auto had afgelegd. Kijk. ze snel ingestapt. Ja. Nou, ja, goed. Hebben ze goed geregeld? Ja. ja. Uch, uh, hoe zijn ze erachter gekomen? Ja, dat, dat was ik een onwaarschijnlijke tijd voor een vrouw. Overigens uh, staan camera's. Uh, was iemand ik gezien. Ik denk het. Hebben heb jullie nog naar die marathon gekeken van Rotterdam? Nee. Nee. Onvoorstelbaar. Maar het, het grappige was wel, de dag ervoor was die ene Michelle of Mitchell. Ja. Het is een Rotterdamse straatvechter uh, ja, ja, ja, ja, of zo. Ja. Die was dan weer op tv. Ja. Die ook altijd met het sneeuw uh, ja. altijd voorop staat. En die zouden dan wel gaan lopen. Nou, het, het schijnt een hele uh, podcastachtige iets geweest te zijn van hem. Ja. Maar hij is wel grappig. Maar ik ken dan weer iemand en die heeft hem in dienst. En die zegt, nou hij is helemaal niet zo leuk. Maar uh, hij, hij weet zich wel heel goed te manifesteren op tv. Want met die sneeuw was dat zo van... Dat hij zo helemaal uit zijn dak ging. Dat hij zei van... Uh, uh, je wil toch die eerste vlok op je, op je schuiverd hebben? Ja, ja, ja, ja. Echt wel. leuk. Ja, hij is in elke televisieprogramma wel een beetje langs geweest. Om te vertellen over de Rotterdamse Marathon. Ja, het mooiste aan het verhaal van de Marathon vond ik eigenlijk... dat er zeven vrienden waren die ja? uiteindelijk Jimmy nou, Ik zacht achterna aan Pulsma, geloof ik, die overleden in Amerika... dat die geld bij elkaar verzameld hebben. Dat was 26.000 euro voor goede doelen. Dat vind ik nog relatief weinig weer. Ja. De schuur kan je ervoor kopen, ja. Maar daar was het niet voor. Van Make-A-Wish was het. Oh, leuk. Ja, Daar zijn ze blij mee. Dat lijkt me ook wel. Ja, laat u de plaat nog een keer doen, gek. Dat gaan we niet doen natuurlijk. Nee, Paramore, Nieuwe Single This Is why... Dat well, is de nieuws vandaag in de Ruit, Running Out of Time. Ik was going to take some flowers to my neighbor, but I ran out of time. Didn't wanna show up to the party empty-handed, but I... this prick no Een mooi uh, opstandig vrouwtje, die van Paramore. Oeh, kan het toch wel? Ja, mooi opstandig vrouwtje. Nee, dat is niet helemaal goede benaming natuurlijk. Ja, uh, Running Out of Time, dat is uit het nieuwste d This is why Paramore hebben de ene hits na nou de andere hits. En uh, ik hoef nog eens voor elkaar. Goed, uh, we kijken nog even de krant in... en vandaag in de telegraaf te lezen. In ze zijn bezig met Tata Steel... om die een beetje te controleren. Want ja, soms verbranden ze de spullen... Niet helemaal goed. En dan komen er alleen rookwolken vrij. En dat is echt vaak maar een paar seconden. En uh, dat is moeilijk uh, te meten. De controleurs komen dan en die kijken. Ik denk Nou ja, ik zie even niet. Dan kijk ik even om. En dan is die rookwolk alweer verdwenen. Dus nu hebben ze om de datastiel, om de fabrieken heen... hebben ze dus allemaal uh, camera's gezet. En die moeten het allemaal in de gaten houden. En nu heeft datastiel een rechtszak aangespannen. Die zeggen, ja, dat is allemaal leuk, die camera's. De, maar de privacy komt in gevaar. Nee. De privacy van onze werknemers. Die zijn aan het werk. En uh, nou goed, dat uh, vechten ze aan. En zeggen: ja, hallo. We moeten het wel een beetje kunnen controleren. Er is echt zoveel uh, ellende bij datastil. Zeggen ja. mensen: uh, ook uh, meer mensen die ziek worden. En, uh, en wat er gefilmd wordt ja is bijna niet te zien die die mensen zie alleen de silhouetten van uh, oh, werknemers maar goed ze proberen wat moet ja, toch onder je. te komen maar het wordt toch wel werd ook wel tijd hè, dat het uh, misschien eens goed bekeken werd wat die uitstoot was ja dat wordt hallo uh, ik bedoel, uh, ik weet al niet beter dat ze staan naar die, die dingen staan er al 60 jaar zo die over. Ja, ja. als die langer is ja maar het grappige is wij, wij, de vorige keer ja, dat ook, dat ging het er ook over dat dat soort bedrijf moet eigenlijk groener worden uh, dat is best lastig, dat gaan we nu allemaal eisen. Maar wij zijn ook degene die allemaal producten van die fabrieken afnemen. Ja, ja maar staal is natuurlijk ja. wel onlosmakelijk verbonden met uh, het bouwen van huizen en al die dingen meer. Het is echt, uh, ja. echt zo'n basis iets waarmee je uh, je welvaart produceert. Ja. Dus als, uh, als dat staal wegvalt, hoe ga je het dan doen? Ja, precies. Dan, dan ga je het importeren of zo, de staal. Want je hebt ook van die spelletjes, hè, op de computer... dat je dan begint met een nieuw leven, Second Life, al die dingen. En dan begin je eerst van, je moet eerst kolen en dan moet je nog iets anders. En als je dat dan je ergens anders dan gaat uh, bakken... dan heb je staal en dan gaat het hard. Want dat is veel waard, weet ja, je wel. Ja, ja, ja, ja, ja. ja maar dat oh. ja, is wel grappig. Ja, ja dat datastiel was vroeger wel echt een mooi, mooi bedrijf... waar je graag wilde werken. Ja? En nu, als je het maar zegt... Toekomstperspectief. Ik kwam ook een paar mensen die bij datastiel werken. denk ik van, oké, okay. nou ik ruik niks aan je. Nee, maar, uh, nee, maar het gekke is wel, want ze we zeiden maar. altijd... wij hadden het altijd al over de hoogovens. Ja? Want dan zag je op een gegeven moment, die rook was ook echt wit. En dan zeiden ze, ja, er zitten zoveel filters op. Dus die rook het is alleen nog maar stoom. Mm -hmm. Dat werd toen gezegd. Ja, maar goed als dat gewoon. En dan blijkt het gewoon dan helemaal niet te zijn. Dus we zijn al die jaren vo voorgelogen. Ja, ook nog. Ja. Nou ja. Ja, goed. Je begrijpt ja, al. Het is het laatste nog niet gezegd. We gaan even op naar het nieuws van uh, 9 uur. Na 9 uur hebben we straks uh, geschiedenis. Wat speelde zich allemaal af door ja. de jaren heen. Het is vandaag 22 april. En uh, er zijn ook weer een aantal mensen verjaardag. En we hebben ook hartstikke leuke muziek ook allemaal veel voor de Jezus, onder andere straks Thomas Heden en uh, Do You Know. Tot zo.